wait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 1985 die zijn verstart gegaan. We hebben inmiddels alweer vijf ronden afgelegd en start in tegenstelling tot een Grand Prix zoals we die hadden in geleden. Het was geen Spanisch start, maar een rollende start. Maar het is ongeveer een veld natuurlijk van die auto's, 23 auto's uh, van start. stad, ja. Het gaat zoals op, uh, naar de Grand Prix kijken, uh, zoals we die hier in het verleden uh, hadden. En dus, zo ziet het er nog steeds uit, zo klinkt het ook, uh, zoals je net al zei. Het was uh, Michael Lyons, uh, die rijdt in een Heskert, uh, waarin ooit uh, James Hunt uh, rijdt. Uh, hij rijdt over in de auto waar ooit uh, Robert in reed.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 Een auto in de Junipart uh, uitvoering, een auto waar ooit uh, onze plaatsgenoot uh, Jan Lammers uh, Formule 1 in uh, gereisd heeft. Uh, en op de derde plaats vinden we nu terug Christophe uh, Gastramboer, die rijdt in de Williams. De vierde is dan inmiddels uh, de slechte stad Crackery uh, Thornton, die in een uh, Loogs 91 in de John Player Special uitvoering rijdt.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 Come on. I heard my mama cry, I heard her pray the night Chicago died, brother what a night the people saw, brother what a night the people saw, yes indeed, and the sound of the battle rang, through the streets of the old east side, till the last of the hoodlum gang, Surrendered up or died. They were shouting in hey, the street, hey, and the sound of hey, running feet. Hey, and I asked someone hey, who said, hey, "About a hundred cuss a day." I heard my mama cry.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 Chicago Died. The <State> night Chicago Died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight really was. The night Chicago Died. Paper Lace. Dat is het. Dat was hem. Ja, yeah, dat was hem toch? <laughs> Nou, het begint opnieuw. Ja, gewoon nu pas afgelopen. Eigenlijk. Oh, is het pas afgelopen? Paperlase, paperlase. <laughs> hey, wereldberoemd, hè? Ja, beroemd. Nou, ik, heb, ik, had, ik zou het niet meer weten. <laughs> nee, ik, ik had, het, had het echt niet meer weten. Ik geloof uh, dat het ook het enige wapenfeit is van ze. Dus ja, oké. Okay. We zijn nog doen. steeds bezig met, uh, met de Veronica top 40 van uh, 24 september, 9, 24 augustus. 1974. 1974, de laatste top 40 die op het centrip Veronica werd uitgezonden. Want de zaterdag erop was het allemaal klaar voor zover u... Uh,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 Oh, oh, well, oh, well, you changing so used just...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 Yeah. yeah.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 we gaan nu verder met die hoge hoogste Eric Clapton.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 Pit Report. Ja. Doe ik het zelf wel. Ja. Doe met jij Willem, het maar even. Met Willem van Denzen op circuitpark voor tijdens de historic Grand Prix uh, van 2014. Willem, uh, voor de laatste maand goedemiddag.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 ...die uh, bij Uit toch niet uh, precies de route aangehield. Uh, wat de bedoeling is, die autostrand uh, bleef op een uh, vervelende plek staan... ...zodat die gevaar zou kunnen opleveren voor andere auto's. Die moesten eerst verwijderd worden. Het werd ook uh, keurig en snel verwijderd weer... Uh door de afslijpdienst en daarna werd het geld weer losgelaten en gingen ze nogmaals van start. Twee keer in start dus uh, met die uh, Formule 1 nou, altijd leuk zo'n start. Uiteindelijke de winnaar werd uh, Michael Lyons en op de tweede plaats uh, werd het uh, Christophe uh, Dashamburg met die met een prachtige manier. Toch nog uh, Simon Fiss... Uh, wist het Schalter, die uiteindelijk uh, als derde eindigde. Die heren die worden nu gehuldigd... ondertussen zijn de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 Dus wordt er echt op deze regels van, de, van, van vandaag uh, de wedstrijd bepaald? Ja, dat ook de regel van vandaag. Uh, toen de tijd uh, bestond uh, safety car of niet, er uh, werd er altijd aan doorgereden en uh, werd het hele vlakke vibe. in dat was het maar. Dus, Oké. Okay. Ja, uh, ah. oh, oh, oh, oh. Daar. Er komen een paar auto's voorbij rijden. De <laughs> ze is hier.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 Wat we doen? Oké. Oké. bye, bye.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 Peter Koolewijn, we hebben hem net al even gehoord met het liedje Robbie, maar eh, hij was natuurlijk een fervent aanhanger van Veronica <coughs> en Veronica ook van hem. En uh, hij heeft toen uh, een lied gemaakt wat eigenlijk alles wel verwoordde. Ja, hier dat gaan we dus draaien. En daarna hoort u dus nog een klein stuk van het laatste. En die uh, Peter en Veronica, sorry, dat was uh, alarmschijf van 17 augustus 1974.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 De nieuws op Radio Veronica. Dat betekent luisteraars dat wij het personeel aan boord van het Veronica-zendschip de Noordenee afscheid van u moeten nemen. De mensen die ervoor zorgden dat u, ook al waren het nog zo hard, naar de Veronica-programma's heeft kunnen luisteren zijn kapitein Ali de Ruiter, de stuurlieden Henk Korthuis en Ali van der Zwan. de matrozen Leen Kramer, Wim Pronk, Giel Vink, Willem Kuiper en Ali Den Nee.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 Berg maar het noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar berg maar een noorden en die blijft voor mij het mooiste schip wat er bestaat. Storm maar berg maar wat er bestaat. maar